uur NPO Radio 1, met Jan Mom. Meer dan de helft van de ouderen in ons land voelt zich eenzaam. Minister Hugo de Jonge presenteert daarom vandaag een actieplan... om die eenzaamheid tegen te gaan. Maar wat kun je als overheid of als burger doen... om eenzaamheid bij ouderen te verminderen? Zo direct na het NOS-journaal. Jan van der Putten. De vier hoofdrolspelers in een grote drugszaak in Noord-Brabant... zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen oplopend tot tien jaar. Volgens de rechtbank vormden ze een drugsnetwerk... dat opereerde vanuit verhuurbedrijf Party King in Best. Dat bedrijf was volgens het Openbaar Ministerie... een plek waar aanbieders en kopers van synthetische drugs... elkaar ontmoeten en afspraken maakten. Twee jaar geleden werden de verdachten opgepakt. 1500 opsporingsambtenaren deden toen invallen in 100 panden.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 Volgens de Britse regering zijn dit namelijk helemaal geen diplomaten, maar houden ze zich vooral bezig met spionage vanuit de Russische ambassade in Londen. Iets wat overigens door Rusland ontkend wordt. Maar we zagen vanmorgen dat beelden van verhuiswagens voor de ambassade... daar werden spullen ingeladen. En ze zijn nu op weg naar de luchthaven in Londen... waar vandaan ze dan uiteindelijk terug zullen vliegen naar Moskou. De uitwijzing is een vergeldingsmaatregel voor de moordaanslag met zenuwgas... op een voormalige Russische dubbelspion en zijn dochter in Salisbury. Groot-Brittannië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 Het weer dan nog. Veel zon. Het wordt een graad of zeven. Vannacht licht vorst en in het binnenland kans op mist. Morgen bewolking en zon. Vooral middags plaatselijk een bui. En ook dan ongeveer zeven graden. Verkeersinformatie van de ANWB. Wijn op de A27 van Almere naar Utrecht is vertraging door een spoedreparatie bij Hilversum. Er staat 6 kilometer vanaf Eemnes met een half uur vertraging. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort, tussen knopen en de afrit Den Dolder, 4 kilometer met daar drie kwartier oponthoud. Ook daar wordt een spoedreparatie uitgevoerd. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer met bestemming Amersfoort en verder kan beter omrijden via Hilversum over de A27.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 NPO Radio 1. Avro Tros. Goedemiddag. Ouderen die eenzaam thuis zitten, dat is een bekend probleem. Minister Hugo de Jonge wil om die reden dat er in elk geval één keer per jaar... iemand van de gemeente langsgaat bij mensen ouder dan 75. Een goed begin of een totaal zinloos idee, daar gaan we het zo over hebben. En slecht nieuws voor de witte neushoorn, want die sterft uit. Gisteren stierf het laatste mannetje, dus zijn soort is reddeloos verloren. Aanhoudende stroperij is de boosdoener. Al eerder verdwenen er dieren door menselijk toedoen. On the 1st of September 1914, Martha, the last known passenger pigeon, died at the Cincinnati Zoo. Just like that, a bird that had numbered in the billions about half a century before was totally gone. Ja, en hoe deze Amerikaanse trekduif tot zijn eind kwam, hoort u straks van bioloog Jelle Reumer. In feite of fictie nemen we een uitspraak uit voetbal Insight onder de loep. Maar je ziet, nou, ik ook. Ja. Ik in geen enkel land ja, zie je ook zoveel zoveel vrije drappen toch niet? erin. Ah, kom ja. op! Ja, Johan Derksen beweerde dat. Is het ook zo, de uitkomst tegen drie uur. Maar nu eerst de eenzame ouderen. Jan Mon. Eén van Dag. Elke avond zeg ik, geef me een pilletje. Dan kan ik gaan slapen en niet meer wakker worden. Oh, echt? echt waar? Ja. Wat vindt u het ergste wat u nu heeft? Nou, dat je de hele dag alleen zit. De Want inzame. al uw vrienden zijn al overleden natuurlijk. Ja, ja alles is overleden eenzame ouderen. Geer en Goor vragen er al lang aandacht voor... en vandaag roept ook de politiek zich. Minister Hugo de Jonge presenteert zijn plan... om eenzaamheid bij ouderen aan te pakken. Lambert de Bruin, hoe groot is het probleem eigenlijk? Ja, ik schrok er eigenlijk wel van... want uh, meer dan de helft van de 75-plussers leeft in eenzaamheid. Ja, en soms leidt dat tot uh, dit soort vreselijke nieuwsberichten. In de Jan Porcellisstraat worden de gasleidingen vervangen... tot aan de meterkast en dus moeten zij elk huis in... Toen één bewoonster maar niet reageerde, werd haar voordeur opengebroken. Niemand die er even gemist of opgemerkt. Tien jaar! 10 jaar! Is dat niet normaal? Ja, dit was in Rotterdam waar een vrouw in 2013 werd gevonden... die daar dus al tien jaar had gelegen. Onvoorstelbaar. En de, de huidige minister, de jongen... die was daar toen wethouder? Ja, dat klopt. En de jongen die werkte als wethouder ook aan allerlei plannen... om eenzaamheid te bestrijden. En nu wil hij dit als minister uitbreiden naar het hele land. En hij stelt daar de komende kabinetsperiode 26 miljoen euro voor beschikbaar. En dat gaat dan onder meer naar een publiekscampagne... maar ook naar lokale initiatieven. We hebben gewoon alle 75-plussers aangeschreven en gevraagd... mogen we bij u op bezoek om te vragen hoe het met u gaat. Mm -hmm. Zo praktisch kan het zijn. Je moet er echt op af. Want eenzaamheid is een moeilijk bespreekbaar te maken onderwerp. Het is niet iets waarmee mensen te koop lopen. En dus zal men niet zomaar aan je vertellen dat, dat, he, dat je je eenzaam voelt. Dus moet je echt voorop af en dan moet je de tijd voor nemen... om dat gesprek echt te hebben met mensen. Ja, al dus minister De Jonge die daarom nu voorstelt... dat iedere oudere boven de 75 jaar één keer per jaar bezoek krijgt van de gemeenteambtenaar. Dank, Lammet de Bruin. Joris Slaats, goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoogleraar ouderengeneeskunde, directeur van de Leiden Academy... en bent voortdurend bezig met kwaliteit van leven voor ouderen. Wat vindt u van het idee van de minister zo'n huisbezoek één keer per jaar goed? Ik vind in de eerste plaats dat de minister terecht een probleem signaleert... En uh, Dus dat hij zegt dat zo'n situatie zoals in Rotterdam... dat moeten wij niet willen in Nederland. Uh, dat, dat vind ik heel erg goed. Dat is ook tijd ook. Want hoe wij de samenleving nu hebben georganiseerd... Uh, zien we toch steeds meer van dit soort uh, gevallen. Uh, eenzaamheid is een veelkoppig monster. Dus, dus hoe je dat dan moet oplossen, dat is een tweede. Maar ook daar is de minister wel uh, relatief over. Hè, dat dat op vele manieren zal moeten gebeuren. Ja, om... En um, dit initiatief is er een van. Goed in ieder geval dat er aandacht voor het probleem is, zegt u. Uh, Nienke Lutte, goedemiddag. Goedemiddag. Jij komt als uh, coördinator wijksteunpunt van Zorgcombinatie Noorderboog in aanraking met eenzame ouderen. Uh, zie jij hier ook een taak voor de gemeente? Eh... Um... Ja, alleen niet zozeer om iemand uh, één keer per jaar aan te laten bellen. Alleen ik denk wel dat er uh, voor de gemeente wel een taak ligt. Alleen op een andere manier. Ja, want, want welke manier dan? Um, ik denk dat het aan de gemeente is om burgers goed te informeren over wat, er, uh, wat mensen zelf kunnen doen aan de eenzaamheid. En ook hoe je omzien naar elkaar kunt stimuleren. Um, en, der, en zich daar meer op richten dan dat er één keer per jaar bij ouderen wordt aangebeld. Um, want de vraag is of een oudere aan iemand uh, die af en toe is aanbelt uh, het verhaal gaat doen over wat er nou daadwerkelijk gaande is. Ja, want wat, hoe doen jullie dat dan? Um, op het moment dat wij eenzaamheid signaleren... gaan wij met, uh, met degene in gesprek. En dan kijken we wat er uh, voor mogelijkheden zijn... maar ook waar diegene behoefte aan heeft. Want het bestrijden van eenzaamheid is baatwerk. En er is geen lokale oplossing voor... om, uh, alle, ouderen, om, om alle eenzaamheid bij ouderen weg te halen. Nee, maar hoe signaleer je die eenzaamheid dan? Ja, vaak heeft dat te maken met... Uh, nou, vooral de vraag achter de vraag herkennen. Op het moment dat iemand heel vaak een oproep doet... vaak naar de thuiszorg belt, uh, vaak naar huisartsen belt... Uh, claimgedrag vertoont, maar of ook uh, zich helemaal volledig terugtrekt... uit de maatschappij, dan zijn, dat zijn wel signalen van uh, eenzaamheid. Ja, dus dan moet je niet zeggen... Uh, ja, we hebben al antwoord gegeven op uw vraag... maar eerder van, uh, ja, ja, bent u misschien alleen? Precies, precies. En dat, is wel, uh, dat vraagt natuurlijk wel om een goede manier van vragen stellen. Uh, want om bij iemand aan te bellen en te zeggen... ja, volgens mij bent u eenzaam. Uh, ja, dat, dat is niet de juiste aanpak. Uh, maar je kunt best het gesprek met iemand aangaan. En gaandeweg het gesprek ook vragen. Voelt u zich soms alleen? Ja. Uh, zou u daar nog wat aan willen doen? Over, kan ik me voorstellen dat niet alle ouderen het erg vinden hè, om alleen te zijn? Zeker niet. Sommigen uh, voelen zich daar prima bij. Dus het is... Uh, het is niet bij iedereen een probleem, zeker niet. Nee, meneer Slaats, u zei al, aandacht voor dit probleem is goed. Of dat op de manier moet van één keer per jaar aanbellen, daar twijfelt u ook al aan? Ja, ik ben het helemaal eens met wat net gezegd is. Je zou kunnen zeggen, eenzaamheid is een veelkoppig monster... als resultaat van hele verschillende processen... En ik denk dat we moeten gaan nadenken over die processen, die verschillende processen... die kunnen leiden tot eenzaamheid. Want wanneer iemand ernstig eenzaam is, kunnen we dat niet meer behandelen. En die processen, die kunnen, ja, dat kan gewoon zijn uh, armoede, om eens een dwarsstraat te noemen. Dat kan zijn beperkingen, dat kan zijn een psychiatrische stoornis... dat kan zijn uh, laaggeletterdheid. Dus er zijn, er zijn een heleboel mensen waarvan we zien aankomen dat ze in een proces zitten... dat zal leiden tot sociaal isolement. U bedoelt, je moet en, het eigenlijk voor zijn? Je moet het voor zijn. En, en het andere wat ik, wat ik dan eigenlijk vind is... Uh, ja, eenzaamheid moet geen ziekte worden... die we gaan uh, bestrijden alsof het kanker is. Hè? Ik denk dat we, dat we als gemeenschappen zouden moeten strijden... zodat we... Of, zodat we mensen zoveel mogelijk kansen geven op betekenisvolle relaties. Zoveel mogelijk kansen geven om erbij te horen. En ik vind die positieve benadering in een gemeenschap eigenlijk leuker... en misschien ook wel productiever dan de negatieve. Maar hoe ziet dat er praktisch uit dan? Nou, je, je, het, het maakt nogal een verschil uit. En, en die mevrouw zei het net ook. Hè, als je bij iemand aanbelt en van ik denk dat u eenzaam bent... of je belt bij iemand aan en zegt van ik, ik ben geïnteresseerd in wat u belangrijk vindt in uw leven. Hè? Wat, zijn, hè? wat zou u verlangen? Wat heeft u nodig? En vanuit die relatie als, als burger uh, erachter zien te komen... wat je voor elkaar kunt betekenen. Zit Dat u is die... een heel ander frame waarmee ja. je hetzelfde probleem wel kunt benaderen. Ja, maar en, en ziet u de verantwoordelijkheid hiervoor dan vooral ja, bij de medeburgers of ook bij de overheid? Ja. Nou, ik denk dat er vooral een grote verantwoordelijkheid ligt... zowel bij de burgers die kunnen anticiperen en kunnen nadenken... over wat, wat gaat dat betekenen wanneer ik ouder word he, voor mijn sociaal netwerk. Daar kun je wel wat aan doen. Ik vind dat er ook een verantwoordelijkheid ligt in de lokale gemeenschappen. Dus he, de minister heeft wel een punt dat hij zegt van... ja, dat moet, uh, dat moet richting gemeentes en dat moet richting wijken en burgers... De overheid heeft wel een verantwoordelijkheid, dat moet je vooral bij de burgers leggen... maar wanneer het gaat over wat, wat, wat meneer Kim Putters de canots noemt... dus de mensen die het niet zelf kunnen. Ja. ja, Daar vind ik dat de overheid een grotere verantwoordelijkheid heeft... en een wat actievere rol zou kunnen spelen. We, we kunnen natuurlijk wel opzoeken wie in een gemeente die, die ouder wordt in armoede leeft. Dat is niet zo moeilijk. Dat dan weet zou de overheid. En actief iets aan kunnen precies, doen. Precies, met die gegevens die, kunnen ze iets doen. Nienke ik begrijp dat jij hiermee bezig bent gehouden omdat je zelf ook uh, eenzaamheid ervaren hebt. Ja, dat klopt. Hoe, hoe zat dat? dat? <laughs> uh, nou, eigenlijk vooral in, uh, in, in mijn jeugd, eigenlijk vlak voor mijn twintigste. Um, ja, toen ik uit huis ging en um, ja, eigenlijk toch wel echt een gemis aan uh, sociale contacten had. En hoe heb jij uh, daarvoor gezorgd dat dat veranderde dan? Uh, nou, ik besefte mij heel goed dat uh, als ik het wilde oplossen... dat ik dat alleen moest doen. Of in ieder geval dat ik daar zelf wat aan kon doen. En uh, dus door gericht contacten op te zoeken... mensen te zoeken, um, te gaan sporten... bij uh, vrijwilligerswerk te gaan doen... Uh, mensen, uh, mensen ontmoeten... Um, en ook gewoon collega's uitnodigen om eens een keertje te komen eten. En te zien wat daaruit voortkwam. Ja. En dat heeft gewoon ontzettend goed gewerkt. En, en heeft geleid tot de initiatieven waar je nu mee bezig bent... om andere eenzame tot. mensen te helpen, zoals? Uh, nou, onder andere Stichting Postvriend. Uh, dat is een, een, eigenlijk een kleine stichting uh, waar mensen zich kunnen aanmelden om een kaartje te versturen of te ontvangen. Dus dat betekent dat mensen die wel behoefte hebben aan wat extra contact of een uh, verrassing op de deurmat uh, zich kunnen aanmelden. En dan uh, worden zij gekoppeld aan mensen die het leuk vinden om post te versturen. En uh, zo kunnen ze eenmalig of voor langere tijd post ontvangen. En is het laatst goede en, uh, voorbeelden van initiatieven die burgers zelf kunnen nemen? Ja, dat zijn hele goede voorbeelden. En, en gelukkig zien we die ook veel ontstaan in Nederland. Um, ik heb ook burgerinitiatieven gezien in Emmerhout hè, waar, waar in een soort van uh, um, oud schooltje wat helemaal ingepalmd is door burgers in die wijk, allerlei mensen de positie van knopers krijgen dus die, die, die knopen letterlijk verlangens van de ene burger aan dingen die de vaardigheden van de andere burger en hebben daar beiden een profijt bij en in wezen gaat dat over sociale samenhang Vele mogelijkheden dus om, ja. om, om, om zelf ook uh, iets aan het probleem te doen. Ik dank u beiden, Nienke Lute en Joris Laat. Man, ik voel me goed, laat mij maar los, laat mij maar lopen. Alle deuren schop ik open, laat mij maar los. Ik voel me goed. Man ik voel me goed laat mij maar los. Laat mij maar los, laat mij maar los.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 Van tussen, je kunt nog kont en alles goed, maar ik voel me goed. Je kunt nog kont en alles kussen, man wat voelt het goed om het eindelijk te zeggen. Je hoeft het mij niet uit te leggen. Je kunt nog kont en alles goed. Man wat voelt het goed. Om het eindelijk te zeggen Ik laat de pet ik wel praten Ik laat de simpels met hun beeld Van mij nu eenmaal zien Want ze hebben geen idee Bekende paden zal ik laten Ik ben al veel te lang verveeld. Ik voel me goed En daar doen ze het maar mee En alles wat ze in me zag Wat ik zogenaamd zou zijn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 Goed doen we er nog eentje dan? Nog eentje dan. Ze weet me hier te vinden, man. Man wat voelt de goed. Man. Man. Paul de Munnik in een rockbui met man. Nieuws via de NOS. De vier hoofdverdachten in een grote drugszaak in Brabant... zijn veroordeeld tot celstraffen variërend van 3,5 tot 10 jaar. De mannen zijn onder meer schuldig aan deelname aan een criminele organisatie. Persrechter Lineke de Klerk van de rechtbank Oost-Brabant. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is de rechter tot dit oordeel gekomen? Nou, de rechtbank heeft geoordeeld dat de mannen inderdaad... een criminele organisatie uh, vormen die zich uh, schaamteloos bezighield... met het verdienen van geld aan die drugshandel... Uh, ...de rechtbank heeft zulke zware straffen opgelegd... ...omdat ze ook vindt dat uh, door die drugshandel... ...er een direct gevaar is voor het milieu. Het is schadelijk voor de gezondheid... Hè, ...als je alleen maar uh, kijkt ook wat het doet in het milieu... ...en aan mensen en er zijn... Uh, het is een ernstig en ontoelaatbare ondermijning van de rechtsorde geweest. Dus dat maakt dat die rechtbank die hoge straf heeft opgelegd. Ja, dat milieu, dat is vooral omdat ze die afvalstoffen gewoon nee, in het bos keeperen en zo. Ja. En dat moet dan weer opgeruimd worden met al het gevaar van dien. Ja, deze vier begrijp ik waren de spil in een heel groot drugsnetwerk. Die opereerden vanuit Party King in ja. Best, een verhuurbedrijf. Wat, wat was dat? Uh, de, door een van de verdachten huurde die lood. En van daaruit uh, kwam de groep bijna dagelijks bij elkaar. En uit uh, de afgeluisterde gesprekken uh, die zijn opgenomen... is duidelijk op te maken dat ze bezig waren... met voorbereidingshandelingen voor de drugs uh, te produceren. Dat ze drugslabs runden uh, en uh, op die manier aan hun geld kwamen. Ja, dat mag allemaal niet. Maar bovendien begrijp ik dat de rechter de man het kwalijk nam... dat ze nogal onverschillig te werk gingen. Zeker, dat heeft de rechtbank ook gezegd... want ze hebben op een gegeven moment aan iemand die drugs bestelde... de verkeerde gegeven, hebben dus ze met amfetamine meegegeven. En daarvan waren ze drie dagen van de kaart. En ja, dat kon ze verder niet schelen. Ze zijn gewoon doorgegaan met het produceren van die drugs... en het handelen daarin. Dank, persrechter Lieneke de Klerk van de rechtbank Oost-Brabant. Heel graag Iedere dag moeten wij bezig zijn met het kiezen in wat voor wereld we willen leven... en daar ook naar handelen. En dus niet wachten op die spaarzame momenten dat we naar de stembus mogen. Dat vindt Spencer Heijnen. Hij is organisatieadviseur. van drijvende kracht achter Collection, een platform dat mensen wil verenigen. Want het idee dat jouw individuele actie maar een druppel op een gloeiende plaat is... klopt helemaal niet, zegt Spencer Heijnen, toch? Nee, dat, uh, dat klopt zeker. Nou... Nee, je individuele actie is misschien wel een druppel op een gloeiende plaat. Maar als je je slim organiseert met velen, wat het dus via ons platform kan... Eh, dan is het geen druppel, maar een emmer. Die en nu daarom in één keer ben jij onze optimist van vandaag. Eh, het klinkt een beetje als, nou ja, misschien zelfs wel een heel oud idee. Hè. De, de, de, de revolutie komt van onderen, zeg maar. Ja, het is denk ik zeker een, een oud idee in het nieuwe jasje. Eh, we hebben nu natuurlijk meer mogelijkheden dan ooit om ons met elkaar te verbinden. Het internet. Ja, jij vertaalt dat door. Ik begrijp dat heet crowd action. Hè? Ja. Wat, wat, wat houdt dat in? Uh, crowd acting werkt eigenlijk net zoals crowdfunding, wat bijna iedereen wel kent uh, tegenwoordig, alleen werkt het met acties in plaats van met een geldbedrag. Dus er wordt een bepaald target gesteld, een bepaalde hoeveelheid en een deadline. En als je voor die deadline nou, het target haalt. Dan komen we allemaal tegelijk in actie. Noem eens een voorbeeld. Wat zijn succesvolle acties geweest? Uh, met z'n allen overstappen naar een eerlijke bank bijvoorbeeld. Uh, dus van eentje die... Uh, nou ja, Is dat die... een recente? Nou uh, uh, enigszins recent. Die hebben we een paar keer herhaald. Uh, uh, maar bijvoorbeeld ook een uh, maand lang met z'n allen... proberen zo weinig mogelijk eten te verspillen. Uh, want want, want die, die actie over die banken... Ja. we hebben natuurlijk recent die ophef gehad... over de salarisvolging van de irg ja. Hamers. Ja. Ja. Uh, hebben jullie toen ook opgeroepen om over te stappen? Uh, nee, we, we, we, soms zitten we diep uh, recht op de actualiteit. Maar uh, we hebben dat eigenlijk uh, het hele jaar or, uh, ja, daaromheen ook gedaan. Uh, ja. En wellicht, uh, we zitten nu wel weer te kijken van... nou, misschien is het wel weer tijd... Om nog een oproep te doen. En op welke terreinen nog meer? Bijvoorbeeld banken, dus, uh, banken uh, duurzame uh, energie. Uh, energie. Uh, we zijn uh, bijvoorbeeld na Koningsdag uh, met uh, 100 man uh, het water opgegaan. om het plastic uit het water te gaan vissen. Uh, dat zijn dan de kleinere, wat leukere actietjes. Maar we zijn nu bijvoorbeeld ook uh, met de gemeente en provincie Friesland bezig. om het grootschalig aan te pakken. Dus als 10.000 mensen zonnepanelen gaan leggen. doen we dat allemaal. Als 100 mkb-bedrijven toezeggen voor 2020 energie-neutraal te worden. Uh -huh. dan gaan we dat allemaal doen. Ik ben heel benieuwd hoe je die mensen gaat oproepen om uh, aan dit soort voorbeelden mee te doen. Ja. Ik zou zeggen, het spreekgestoel staat klaar. Loop die kant op. Ja, dankjewel. Neem plaats. En dan uh, gaan we je naar je luisteren. Spencer Heine is de optimist van vandaag. Ik vind onze democratie eigenlijk een beetje lui. Eens per vier jaar laten we onze stem gelden... om daarna uh, achterover te gaan hangen. Soms zelfs een beetje te gaan zeiken. Dit kan beter. We kunnen namelijk elke dag stemmen met wat we doen. Met onze acties. Kiezen we een bank die in kolen investeert of in windmolens? Eten we meer of minder vlees? En pakken we de auto of de trein? Het heeft allemaal impact. We kunnen dus veel vaker stemmen met onze acties. Maar waarom doen we dat dan niet? Nou ja, volgens mij komt dit door de cynische realist die in velen van ons zit. Die eigenlijk zegt van ja, mijn actie is maar een druppel op een gloeiende plaat. Laten we eerlijk zijn. Maakt het echt uit wat ik doe. Nou, dit stemmetje dat bracht ons op het idee van crowdacting. Crowdacting lijkt op crowdfunding, alleen commiteer je aan acties in plaats van aan een geldbedrag. Dus bijvoorbeeld, ik stap over naar duurzame lokale energie als 10.000 anderen in mijn gemeente dat ook doen. Zo weet je zeker dat je acties echt impact hebben. Niet druppel voor druppel, maar gewoon in één keer een emmer over die plaat heen. Voor grote verandering hoeven we volgens mij niet telkens vier jaar te wachten. Als we ons goed organiseren, kunnen we samen heel veel bereiken. Elke dag weer. Ik zou zeggen, neem nog even plaats, Spencer. want toch nog even het mooi idee, maar praktisch, als ja. mensen zich hier nou aangesproken door ja. voelen, eh, moeten ze dan gewoon iedere dag op die site van Collection kijken? Of, of kunnen ze zelf ook het initiatief nemen wat jou betreft? Nou ja, uh, ze kunnen wat mij betreft ook zelf initiatief nemen, maar op de website van Collection kan je ook zelf initiatief nemen. Dus het is dus alleen een middel om mensen in staat te stellen om zich handig te organiseren. En die site kun je dus gebruiken om je eigen ideeën, ja. als jij bedenkt van, nou ik vind dat hier massaal mensen voor in actie ja. zouden moeten komen om dat op die site bekend te maken. Ja. En, en, en hoe merk je dan dat er wel of geen uh, respons is? Dat nee. zie je meteen? Nou nee, ja, goed, ja, er, er staat gewoon een tellertje en er staat een deadline en die loopt op. Ja. Want, want er moet wel een deadline zijn. Er moet wel een deadline zijn. Ja, een beetje urgentie creëren. Heel goed. Nou, collection.nl? Uh, uh, Collection.org.org, uh, collection .org. Ja. internationaal. Internationaal, klopt. Okay. Ja. Spencer Heijnen was dat, onze optimist van vandaag. Dankjewel. Dank je wel. Dank. Drietig nieuws dan over de last man standing. Sudan, de witte neushoorn. Wauw, hij staat op, hij staat op. Nee, het is ook wel een heel imposant beetje. Ja. Zo groot. Ja, ja we hoort hem nog spetteren hier. Maar vanmorgen werd bekend dat hij, het laatste mannetje van zijn soort op 45-jarige leeftijd, is overleden. Nu zit dit natuurlijk niet het eerste dier dat uitsterft door menselijk handelen. Neem de Amerikaanse trekduif. In de 19e eeuw vlogen er nog zo'n miljard rond. Halve eeuw later was er geen een meer. Over hun treurig lot hoort u zo bioloog Jelle Reumer. En Lambert, hoe staat het met de feit of fictie? Ja, ik ben drukvrije trappen aan het tellen. Want vliegen er in Nederland meer vrije trappen in dan waar ook de wereld? Dat werd gisteren gezegd door Johan Derksen. Maar of dat echt klopt, dat horen we straks onder meer van Ever ten Napel. Zo direct dus na het NWS-journaal. NTO Radio 1. Jan van de put. De hoofdrolspelers in de Party King-drukzaak in Brabant zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 3,5 tot 10 jaar. De vier zijn onder meer schuldig aan deelname aan een criminele organisatie. die zich bezighield met de productie van en de handel in harddrugs. De Chinese president Xi Jinping heeft hard uitgehaald naar separatisten in Hongkong en Taiwan. Op de laatste dag van het volkscongres zei hij dat China geen centimeter van het moederland zal prijsgeven. In Syrië zijn zeker 100.000 mensen op drift geraakt... door de gevechten om Afrin. Dat zegt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. De stad in het noorden werd zondag ingenomen door Turkse troepen. En ook bij Oost-Ghouta zijn veel mensen op de vlucht geslagen. En een man uit Sprankapelle... die zijn stempassen op Marktplaats te koop had gezet... heeft een boete gekregen van 250 euro. Hij zei tegen het OM dat hij zelf nooit ging stemmen... en dat iemand anders vast wel blij zou zijn met de stempassen. Maatje en alleen de geest van AMB. Er staat in totaal 20 kilometer file. Op de A28 is de vertraging behoorlijk opgelopen van Utrecht naar Amersfoort. Namelijk drie kwartier tussen knooppunt Rijnsweert en de afrit Den Dolder. Daar zijn ze nog steeds bezig met een spoedreparatie. De geluidswal moet daar vervangen worden, althans glasplaten uit die geluidswal. Er zijn twee rijstroken dicht, dus je kunt daar beter omrijden via Hilversum. En verder file op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn tussen knooppunt Hattermarbroek en Heerde. Daar is de vertraging 40 minuten door een aanrijding. De linker rijstrook is... Dicht. Jan Een vandaag. Tijd voor onze serie over het gevangenisdorp Veenhuizen. Daar huurt Noorwegen de gevangenis Norgerhaven. vanwege een celletekort in eigen land. In september dit jaar houdt dat op, tot verdriet van het personeel. maar ook van de gevangenen zelf. Radio 1 Vandaag kreeg exclusief toegang en mocht met gevangenen uit Noorwegen praten over hun verblijf hier. En wat blijkt? Bijna niemand wil weg.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 Ongeveer 200 Noorse gevangenen. Met variërende straffen van twee maanden soms tot 30 jaar. En 55 nationaliteiten. Stalen wenteltrap. Hier is een keukentje. Pingpongtafel, biljart. Heel aardig, deze gevangenen. Die heeft even een krab met spullen omhoog getild voor de wat oudere bewaker. Bij hoge uitzondering mag ik vandaag met twee gevangenen spreken: Mikey en Miele. Beide Macedoniër, beide dertigers met een jong gezin, beide vast voor drugshandel... en beide hebben ook vastgezeten in een noorse cel. Waar is het volgens hun eigenlijk beter? Better is in Holland, in Dutch prison. We are more open. We have more freedom in this prison. We feel more more freedom. Ze hebben hier meer vrijheid. Like what? Zoals. Example in Norway we have only one hour per day Hier Here we have 4 en 5, every day. 4 en 5. Hier mogen ze wel 4 tot 5 uur per dag naar buiten. You mean outside, right? Of course. Yeah. In Noorwegen is dat maar 1 uur. We hebben opportunity, library, like, uh, uh, uh, internet. Uh. Okay. Bibliotheek, internet. You don't have that in Noorwegen? No. In Noorwegen hebben ze dat niet. Really? No. no, we have only books and movies. Krijg je Nederlands of Noors eten? No, uh, Dutch, uh, Nederlands eten en nice. Yes, it's nice. In example in Norway you get only one one um, fruit for day. You know here we get two. It's hij zegt in uh, Noorwegen krijgen bijvoorbeeld maar één uh, stuk fruit per dag en hier wel twee. En hmm. is dit een little fridge? Hier een yeah, klein yes. koelkastje? Mag ik binnenkijken? kan hij even lukken? Yes. yes. Oh, heel veel yoghurtjes en spek. Oh, you really like bacon, don't you? I will make uh, pa uh, pasta with that. Ik maak een soort uh, pasta daarvan. Uh, alle ingrediënten van carbonara die staan erin, ook fresh. Do you receive visitors? Komen er bezoekers? Two times. Twee keer bezoek gehad. People from Macedonia. They they came here. My mother, my wife. En mijn twee dochters. Ik got zeven days, zes days visit in uh, in Oslo, drie dagen. Het is een uh, groot voordeel voor hem om hier te zitten, ook qua bezoek, want zijn familie mocht hier zes dagen heen en in Oslo was het maar drie dagen. So it's much different when you get seven days. Oh, Mila noemt in dit verband nog een paar andere voordelen. It's uh, close to my country, also it's cheaper. Yeah, in, yeah, in Norway it's much more expensive. Het is ook goedkoper voor ze om naar Nederland te komen in plaats van naar Noorwegen. Elke cel heeft zo te zien een bed, bureau, wc, wasbak en televisie. Wat vind je van het uitzicht? het ah. nee, is oké. Okay. It's not bad, hè? Huh? From the window in Noorwegen uh, Norway you cannot see the tree or grass. You can see just uh, the, the the yard down. The, the... Hij zegt het uitzicht is ook anders hier in uh, Veenhuizen, in Noorgerhaven dan in Noorwegen. Hij zegt, als je in Noorwegen in de gevangenis uit het raam kijkt, dan zie je alleen maar een ja, klein beetje de tuin. En hier zie je ja, de bomen hier buiten nu. Zijn uh, collega gevangenen aan het. Uh, het voelt een beetje alsof je op voetbalkamp bent. Het mooie gebouw is ook de reden waarom de Nooren destijds... per se Norgenhaven in Veenhuizen wilden huren. Nederland heeft toen speciaal voor hen de eigen gevangenen verplaatst. Dat is nu een bron van zorg voor het personeel. Want als de Nooren vertrekken, blijft het dan leeg vraagt Karin Landman van de Ondernemersraad zich af. En destijds is ons uh, beloofd, als zij vertrekken, als de Noorden vertrekken... worden jullie uh, gewoon weer gevuld. Waarom denkt u dat die belofte niet wordt nageleefd? Nou, omdat de reactie van de minister uh, is... Uh, ik ga mij beraden wat er gaat gebeuren met Noordenhaven. En dat baart ons wel zorg. Dus maar... u denkt beraden, beraden, uh, hij wordt gewoon weer gevuld. Ja. Wat zou het betekenen als het leeg blijft? Voor de werkgelegenheid betekent het heel simpel... 250 mensen op straat komen te staan. Maar ja, wat nu als het voor de Nederlandse celvoorraad niet nodig is? Er is een onderzoek geweest door uh, verschillende wetenschappers... en daaruit uh, komt naar voren dat Norgraaf een van de beste gevangenissen van de wereld is. Hier in Veenhuizen? Hier in Veenhuizen, ja. Het was een internationale vergelijking. Terug naar Maaike Miele, Want de lijst met pluspunten van een verblijf in Nederland blijkt lang. In Oslo. 30 euro per week. So hier we get uh, 60 euro. Ja, in Oslo krijgen ze 30 euro week geld en hier 60. Hier, one tabak is 6,5. Uh, in Noorwegen is 25 euro. En dan zijn de sigaretten hier ook nog goedkoper. Hij zegt een pakje sigaretten in Noorwegen is 25 euro en hier maar 6,5 euro. Dan een laatste verschil waar ik benieuwd naar ben. Hebben de twee voorkeur voor Nederlandse of Noorse bewakers? Dutch. Definitely. It's not so much restrict, you know. zijn nou, wat vriendelijker, minder strikt. You can talk with them everything. You, you, they are not racist uh, like uh, the the the Norway. They are number one country for racism. Hij zegt ze zijn in ieder geval veel minder racistisch en je kunt echt met ze praten. Maar dat racisme benadrukt. Je. Hij zegt dat. Uh, hij zegt Noorwegen is een heel erg racistisch land. Mm. So is not uh, correct. Tja, zo hoor je nog eens wat. Als het aan deze gevangenen zou liggen, zouden ze dus in Nederland blijven. Op 23 april bezoekt Sander Dekker als minister van Rechtsbescherming Veenhuizen. De Ondernemingsraad en provincie Drenthe hopen hem dan duidelijk te maken... dat Norgehaven weer met Nederlanders gevuld moet worden. Nick Kershaw. Waar heb ik dat eerder gehoord? dan, de allerlaatste nog levende mannelijke noordelijke witte neushoorn, is niet meer. Wauw, geest staat op. Geest dat op. Nou, het is af wel een heel interessant, hé. Het is groot. Ja.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 Maar door gewapende conflicten, door stropers die uit waren op hun hoorn... is nu dus ook het laatste mannetje uitgestorven. De mens heeft eerder diersoorten om zeep geholpen. En een, ja, je zou kunnen zeggen, bizar voorbeeld misschien wel daarvan... is de Amerikaanse trekduif, oftewel de peasantje-pigeon. Martha was a very lonely bird. She had once been part of a pair with her male counterpart, George, but he had died several years before. So, for the final years of her life, Martha sat alone in a one bird cage alone. On the 1st of September 1914, Martha, the last known passenger pigeon, died at the Cincinnati Zoo. Just like that, a bird that had numbered in the billions about half a century before was totally gone. Ja, de laatste passenger pigeon, oftewel trekduif Marta, stierf dus in een dierentuin. Twee eeuwen geleden waren er nog zwermen van miljoenen trekduiven... die over het Noord-Amerikaanse landschap trokken. Maar een halve eeuw later, naar een massale jacht, waren ze allemaal uitgeroeid. In 1914 stierf de laatste trekduif Marta, dus in die Cincinnati Zoo... van een miljard naar nul... In 50 jaar. Is het nu erg dat dieren uitsterven? Uh, en we, of moeten we ze misschien weer tot leven wekken, als dat kan? In het bijzondere verhaal van de Amerikaanse trekduif, daar ga ik het over hebben met bioloog, paleontoloog Jelle Reumer. Welkom, Jelle. Ja, hallo. Met witte neushoorn. Er <kwijnt> zijn nu nog maar twee vrouwtjes over. Ja, twee vrouwtjes. Overigens de dochter en de kleindochter van het bejaarde mannetje dat dus net overleden is. Dus stel dat ze toch nog iets hadden gedaan met z'n tweeën of met z'n drieën, dan was daar natuurlijk ook wel een enorm risico voor opgetreden. Dus het was toch eigenlijk al... Uh einde oefening deze, dus het is echt soort. Het is inderdaad einde oefening. Ja, dit is einde oefening. Hè. Dit waren dus echt de laatste drie exemplaren... van deze, deze noordelijke soort. Je hebt ja, Binnen de witte neushoornen... Ja, de, er is een beetje discussie, zijn het ondersoorten of soorten? Uh, misschien zijn het echt wel soorten... maar dan in dit geval is het een soort geweest. Uh, je hebt ook in zuidelijk Afrika... heb je nog, een, nog witte neushoorns. Dat is dan de zuidelijke witte neushoorn. Dat, die doet het overigens wel heel goed. Daar zijn er iets van 18.000 tot 20.000 van. Uh, maar dat is militeren. echt een andere soort. Soort het is niet alleen ja, dat dieren ja, het waar, waar ligt. Waar leg je de grens tussen een soort en een ondersoort? Dat is vaak een beetje vaag natuurlijk... Uh, voor biologen is vaak... de grens tussen soorten is... wanneer je dus populaties hebt die het in potentie... wel met elkaar zouden kunnen doen... Hè, dus nakomelingen voortbrengen... Dan, dan behoor je tot dezelfde soort. Als dat niet het geval is, dan zijn het verschillende soorten. Maar ja, je, dan moet je natuurlijk wel in potentie... ook bij elkaar kunnen zitten. Ja, uh, ze dus zitten er een is, uit ja, elkaar. Of maar goed, het waren dus echt wel aparte beesten... die noordelijke witte neushoorns. Ja, en die, dat is dus nu echt uh, voorbij. Over maar maar, maar de... zaken als... er zijn dus nog twee vrouwtjes. Ja? Nou ja, ik weet het niet... Uh, IVF, uh, opge, opge, misschien ja, opgeslagen ja. eicellen of sperma. Ja, ja, en, Zou ja, je op die manier ja, ja, en dan, ja, dan, dan, dan heb je er misschien nog weer één of twee. Dat is toch, dat is toch nooit begint, een levensvatbare, zo, zo begint het altijd, toch? Met nieuwe soort. Ja, ja, dat klopt. Maar in, in dit geval heb je dan toch echt geen levensvatbare populatie meer. En dan heb je toch altijd een enorm risico op inteelt... en allerlei andere nare bijverschijnselen. Uh, dus ik denk dat het beter is dat we, dat we toch weer eens als mensheid goed op ons kop krabben. En denken van ooit, dat was eigenlijk niet de bedoeling geweest. En laten we nou eens voorkomen dat dat nog vaker gebeurt. Want uh, toch even, die poging om zo'n dier misschien weer letterlijk tot leven te wekken. Ja. Dat was, is ook geprobeerd met die Amerikaanse trekduif, toch? Ja, er zijn wel pogingen uh, worden ondernomen. De, de, van die Amerikaanse trekduif, daar uh, vlogen er in het midden van de uh, 19e eeuw inderdaad tussen de 3 en de 5 miljard van Rond. Dat zijn ongelooflijke aantallen. Er waren zwermen, die vlogen dus over. Die duurden uren en uren. En dan was de zon bijna letterlijk verduisterd. He, we kennen natuurlijk allemaal wel de, de bekende plaatjes... van de Spreeuwenzwermen in dit land. En van de nou, film Hitchcock, Birds. Ja, precies. Nou, dat is dus kinderspel... vergeleken met wat je dus destijds met die trekduiven had. En er was een sport om ze te schieten. Als je goed mikte met een dubbelloops hagelgeweer... schoot je er dus in één knal tientallen uit de lucht. Ja, maar dat is geen sport meer. Dat is niks nou, aan. die beste werden opgegeten. Die werden voor van alles en nog wat gebruikt. De veertjes werden voor donskussens en dekbedden gebruikt. En, en men had het idee van, ja, daar zijn er zo onstellend veel van. Dat kan allemaal geen kwaad en dat verdwijnt nooit. Zou op... je niet verwachten dat dat dat, nee, dat zou sterven? Nee, dat had je niet verwacht. Dat zou je nu ook niet hebben als je op een spreeuwersweem gaat schieten dat de spreeuw daardoor uit zou sterven. En toch is dat dus gebeurd. Dus vanaf de jaren 1870 ging het in rap tempo uh, achteruit met deze duiven. In de jaren 1890 uh, had je nog wel wat mensen die, uh, die kweekten ze dan in foliaires. En, uh, maar dat, dat, dat, dat is hem niet meer geworden. En inderdaad in 1914 is uh, Marta, dat was dan een vrouwtje... is inderdaad als allerlaatste overleden. En toen was het met de trek daar voorbij. En dat kon men zich dus gewoon niet voorstellen. Ja. En uh, ja, dat is misschien met een heleboel andere diersoorten nu ook het gewoon. Je kunt het je haast niet voorstellen. Toen hadden wij ons kunnen voorstellen dat die noordelijke witte neushoorn zou uitsterven. Ja, die is dus nu ook verdwenen. Is het erg? Um, eigenlijk. Nou, dat is een interessante vraag. Dat is een, bijna ook een filosofische vraag. Is het erf als een willekeurige diersoort uitsterft? Kijk, laten we eerlijk zijn... het feit dat die witte neushoorn verdwenen is... of misschien straks een keer de panda... of nog een andere diersoort... daar eten wij in ons land geen boterham minder om. Daar worden we niet minder gelukkig door. Hè? Dus daar kun je zeggen van... ja, dat maakt eigenlijk geen klap uit. Maar... Al die diersoorten die nu bestaan, en dat zijn er vele miljoenen... Hè, er wordt wel geschat dat we misschien met ongeveer 10 miljoen soorten op aarde te maken hebben... waarvan overigens maar dan een vijfde ooit beschreven is... en de rest weten we nog niet eens, of kennen we nog niet eens. Want dan hebben we het vooral over insecten, al, of niet? Ja, heel veel insecten ja. en klein grut natuurlijk. Al die soorten zijn allemaal het resultaat van ruim 3,5 miljard jaar evolutie. Net zoals wij dat zijn, en de neushoorn, en, en, en de hond en de poes... Hè, zijn ook al die andere diersoorten dat. En in principe hebben die dus allemaal een soort intrinsiek recht van bestaan vind ik. Wie zijn wij om te zeggen dat de ene diersoort wel en de andere diersoort geen recht van bestaan heeft. He? Maar misschien is het ook wel natuur dat uh, soms ook zonder ingrijpen van de mensen dieren uitsterven. Dat gebeurt natuurlijk altijd. He? Je hebt een zekere uh, uh, ja, achtergrond-extinctie, wordt het genoemd. Background-extinction. Er zijn altijd soorten die verdwijnen. Er is altijd ook weer nieuwe soorten die ontstaan. Dat hebben we niet in de gaten natuurlijk. Dat ontstaan zeker niet. Dat, dat uitsterven vaak wel. Zeker als we er, zoals in dit geval, bij zitten. Maar de, de, er is nu wel een grote uitstervingsgolf gaande. He? Er wordt wel gesproken dat we nu in de zoveel de zesde dan, massa-extinctie zitten... na in de geologische geschiedenis... dus oudere momenten van massa-extinctie als gevolg van zo'n meteoriet die ineens naar beneden kwam zeilen... Hè, 66 miljoen jaar geleden. Ja, dat is dan, uh, dat is dan pech natuurlijk. In één Toen klap. waren de dinosaurussen ja. uh, die waren uh, verdwenen. Maar nu doen wij het, Ja, mens? nu doen wij het. Ja, nu zijn wij eigenlijk de meteoriet die, uh, die ervoor zorgt... dat dieren in rap tempo uitsterven. En dat, dat, dat is al eeuwen aan de gang. Hè. De, de dodo is natuurlijk een heel bekend voorbeeld. De reuzenalk is door de, door de mens uh, tot uitsterven geraakt. En zo zijn er een heleboel. Uh, de trektuif noemden we net al, ja. Dat is nu de witte neushoorn. Mm. En dat gaat maar door. En, um, uh, en, en, en hoe, ja, hoe meer mensen er op aarde komen. Hè, we zitten inmiddels met meer dan 7 miljard. 7,3 al intussen. Uh, ja, die hebben allemaal ruimte nodig. Dus er is, uh, steden breiden zich steeds meer uit. Landbouwgronden breiden zich steeds meer uit. Letterlijk minder plek voor dieren. Ja, letterlijk. Hè, er wordt... Er wordt Per dag las ik toevallig net uh, ook over die palmolieplantages in Indonesië. Er wordt per uur een oppervlakte oerwoud omgehakt. De grootte van 150 voetbalvelden. Dat is niet voor te stellen. En dat is allemaal leefgebied. Ik denk dat, dat, uh, dat wij samen nog meemaken dat de laatste Orang-Oetan uh, niet meer in het bos leeft. Misschien ik denk dat heel veel mensen hier nu verdrietig zijn. van worden. Van de, wat je nu zegt. Want, want de, de, die heeft nog een hoger aaibaarheidsgehalte ja, misschien precies, dan de neushoorn. Ja, men maakt zich natuurlijk meer zorgen over het uitzetten van de Orang-Oetan dan van een wereld. Keurige soort kakkerlak. Ja. Maar uh, ja, dat klopt. Uh, we hebben natuurlijk ook die hele discussies uh, net weer over zeehondjes. En uh, Oostvaders Plassen, als het, als het aaibaar is, maakt zich men zich ja. er zorgen over. Uh, en, en, en, en slaat een minuut later een mugdood die op de arm is geland. <lacht> dus ja, dat is allemaal heel subjectief ook ja, natuurlijk. Ja, die muggen maar... die, die sterven nog niet uit toch, of wel? Nee, nee, dat nee. Niet. Maar ja, goed. Nee. Nou ja, toch. De, de, want... Soms is het, is het fictie, hè? Als, je, als je Jurassic Park die film ziet. Maar ik begrijp, in werkelijkheid zijn ook mensen... bijvoorbeeld een bioloog, Ben Novak, bezig... Uh, om die soorten weer tot leven te wekken. Bijvoorbeeld die, die ben Ofak, die probeert die trekduif weer tot leven te wekken. Ja, ja dat, is, is, een dat, dat, dat ja. is een moeizame kwestie. Uh, want je moet dus dan DNA... van die beestjes hebben. Uh, en, en van die trekduiven zijn er wel... vrij veel exemplaren overgeleverd... in natuurhistorische musea. Hè, dus die zitten dan, uh, liggen dan uh, op, op, opgezet... Uh, in een laar... of zitten op een stokje opgezet. En daar kun je in principe uit de, de huidresten... en vleesresten kun je DNA halen. Dat is nooit intact. Dus je moet... van een heleboel van die trekduiven moet je dus stukjes DNA halen. Dat moet je dus allemaal in elkaar zien te plakken... tot het complete genoom, zoals dat heet, van deze... Anders dienst. krijg je een onvolmaakte trekduif. Anders onvolmaakte trekduif. Dat kost heel veel geld. En dan moet je dus eigenlijk dat weer in stamcellen injecteren. Dat is een ontzettend kostbare zaak. Ik denk dat we dat geld beter zouden kunnen benutten... Om, om, om die soorten die nog niet uitgestorven zijn uh, te behoeden... en te behouden voor de toekomst. Ik denk dat dat een nuttige, uh, nuttige besteding is van het geld. Oh ja, wetenschappelijk kan nou, het natuurlijk het, interessant zijn als het lukt. Natuurlijk, het is interessant en het kan en het wordt ook geprobeerd. Hè. Je hebt ook wel eens pogingen gehad om de wolharige mammoet weer, uh, weer, ja. weer terug te brengen. Een uh, Japanse uh, steenrijke industrieel heeft daar al eens geld gestoken. Ik heb overigens nooit meer gehoord dat daar een resultaat uit kwam. Maar goed, stel dat zoiets lukt, nou, dan heb je één wolharige mammoed moet rondlopen. En dan? Wat doe je dan Superattractie. Ja, nou zit je dan in een dierentuin? Is dat beest daar blij mee? Nee. Het zijn dieren dus je moet er eigenlijk, moet je er dan 100 of 200 hebben, dan wordt het een beetje aangenaam voor die dieren. Ik denk niet dat het dat, perspectief geschetst in zo'n film als Jurassic Park, dat het ooit werkelijkheid wordt. Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Ja, ja, theoretisch zou het kunnen, en wetenschappelijk is het misschien wel mogelijk, om met behulp van DNA soorten weer uh, ja, op, op, opnieuw eigenlijk, uh, te laten, als een phoenix te laten herrijzen uit de as. Ik ben daar niet zo'n voorstander van. En je vreest eigenlijk dat dit doorgaat, het uitsterven van de soorten. Uh, zelfs met de mogelijkheid inderdaad dat de Oehang waar toch heel veel aandacht voor is, ja. hè, maar dat die toch uitsterft. Ja, dat denk ik wel, ja. ja we, gaan, we, korte gaan tijd. Nog, we gaan nog het een en ander meemaken. Hè. Verschillende tijgerondersoorten. Zijn, ja, Javaanse tijger. Lees Multatuli, en Adinda, dat, dat wemelde daar van de tijgers op Java. Die zijn dus volledig uitgestorven. Uh, en zo gaat dat uh, toch wel door, hoor. Zo gaat dat wel door, ja. Zo blijft het wel een treurige boodschap. Ja, ja wat dat betreft. <laughs> ja, Dan kan je niks nee, aan doen. Ik heb hebben jezelf gevraagd dit te vertellen. Ja. Dank, bioloog en paleontoloog Jelle Reumer of fictie? Lammert, we gaan het over jouw grote liefhebberij <laughs> hebben. Voetbal. Ja, nou ja, mijn beide ouders voetbalden wel. Dus ik, uh, ik weet goed wat buitenspel is en wat vrije trappen zijn. En over dat laatste had Johan Derksen ja, gisteren... Jouw beide ouders voetbalden? Ja, zeker. Mijn moeder mm. die kan heel goed voetbal. Heel goed. Of tenminste dat het kon. Dus ik weet niet of ze dat nog steeds kan. Maar uh, absoluut. Dus ik stond veel langs het veld. En uh, ja, over vrije trappen had Johan Derksen gisteren... in het voetbalprogramma Voetbal Insight... een nogal opvallende uitspraak. Maar je ziet, ook, ja. in geen enkel land ah, zie je ook die, zoveel vrije trappen nou, erin niet? Ah, kom op! Ja, met Johan Derksen. Ja, dat ging snel voorbij, dus wat zei hij nou precies? Ja, dat in de Nederlandse competitie de meeste vrije trappen erin gaan. Dat dat dus een doelpunt wordt. Nou, er zijn natuurlijk nog veel meer voetbalcompetities... dus ik wilde dat toch wel even checken. Ik heb eerst gebeld met Simon Gleave... hoofdanalyse van datacentrum Grace Note Sports. En hij heeft allereerst voor mij even gekeken... welke club nou het meeste heeft gescoord met vrije trappen. Dat is uh, Ajax. Ajax heeft uh, zes keer direct uit de vrije trap geschoold. Het is één uh, uh, meer dan uh, Olympique Lyon in uh, Frankrijk, Juventus in Italië en Barcelona in, uh, in Spanje. Ajax dus, maar, maar in Europese wedstrijden neem ik aan? Uh, nou ja, in, in, in alle wedstrijden, maar oh. ze hebben natuurlijk ook wel een echte vrije trappenspecialist in huis, zoals we afgelopen zondag nog konden zien. In de tweede helft mocht Ajax aanleggen voor een vrije trap. Lasse Scheune schiet en schiet hem binnen. Schitterende goal van de vrije trapperspecialist van Ajax. Lasse Scheune doet het. Ja, Lasse Scheune, vrije trapperspecialist. Uh, ik, kun je dat, uh, als je nou letterlijk staat te kijken naar zo'n wedstrijd... Uh, al zien dat iemand gaat scoren eigenlijk uit zijn vrije trap? Ja, als er iemand is die dat dan zou moeten kunnen... dan is dat natuurlijk wel de bekendste sportcommentator van Nederland... Evert ten Napel. en hij zegt dit... Het hangt van de omstandigheden af, van, van het veld, van welk soort bal, uh, welke speler, de wind, uh, regen, de, de keeper, uh, de, het, het staan van de muur. Maar je kunt nooit van tevoren precies zien, die vrije trap gaat erin. Ja, nee, uh, goed. Voorspellen blijft natuurlijk hartstikke moeilijk. Gaat hij erin, gaat hij er niet in. Uh, had hij zelf voorbeelden waar... Ja, van, van, van uh, vrije trappen waarvan die dacht... ja, hier, nu weet ik dat iedereen erin gaan. Uh, ja, nou, dat, dat het moeilijk te zien is inderdaad. Uh, als het gaat om een wedstrijd van Feyenoord... een tijd geleden tegen Freiburg in de UEFA Cup van 2002. Uh, ze kregen een vrije trap. Van Hooydonk was toen dé specialist. En uh, die, die moest die vrije trap ergens schuin van het doel moest die nemen. En ik zeg in mijn commentaar... nou, dit is een moeilijke plek, die gaat er dus echt nooit in. Ja, enige seconden later gingen je dus wel in. Ja, niet voorspellen. Maar het ging hier over Pierre van Houding, overigens ja. wel een echte vrije trapper specialist. Eh, aanleiding, nog even terug weer naar het begin, is de stelling dus van Johan Derksen dat Nederlandse clubs de meeste doelpunten scoren uit vrije trappen. Ja, en Simon Glee van Grace Note Sports heeft het uitgezocht voor ons en hij geeft ons het verlossende antwoord. Uh, in de Eredivisie uh, zijn uh, 27 uh, vrije trappen gescoord, directe vrije trappen. En dat is uh, één meer dan, uh, dan bij de CDA in Italië. Ja, dit is dus één meer, maar het is er één meer. Ja, het is één meer. Dus Johan Derksen die heeft gewoon gelijk. Goed opletten de volgende keer als er een vrije trap wordt genomen. Dus, want de kans is groot dat hij erin gaat. Ja, en mensen denken wel eens dat Johan Derksen zomaar wat zegt. Nee, hij heeft, dit keer heeft hij echt gelijk. Alle credits naar Johan Derksen. Kijk je altijd een voetbal in Altijd. We trouw kijken. <laughs> elke avond. Oké, okay, Lambert volgende uur ben je er weer voor trending. En dan? Ja, een uh, geheim project van Apple. En uh, de kans is groot dat vrouwen die niet zwanger willen worden... binnenkort niet meer... Aan de pil hoeven. Je hoort zo meteen hoe dat zit. Dat, ik denk dat heel veel vrouwen dat graag willen horen. Zo direct, dus na reclame en Journaal in één vandaag. Tot zo. NTO Radio 1. Elke ochtend van half tien tot half twaalf.